Goedemiddag, opnieuw massaal protest in Egypte. Concurrentiewaakhond doet inval bij D-reizen en problemen met online sito-toets. Vandaag is het wisselend bewolkt, het blijft droog. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 1 graad in het zuidoosten en 4 langs de westkust. Droog, maar in de loop van de middag en avond gaat het toch wat regenen, waarbij in het oosten kans is op ijzel. Morgen is het bewolkt, overwegend droog, dan wordt het 4 tot 6 graden. Het Tahrirplein in het centrum van Cairo, daar wordt het steeds drukker. De oppositie wil vandaag een miljoen mensen op de been krijgen. En zo president Mubarak dwingen tot aftreden. Correspondent Sander van Hoorn is net op het plein geweest. Sander, hoe was de sfeer daar? Op het best uh, dat het leger heeft aangekondigd niet uh, geweld te gebruiken tegen de demonstranten. dat maakt de mensen nog optimistischer... dat er iets te bereiken valt en zorgt er dus voor... Dat mensen echt met hele gezinnen komen. Alles wat kan lopen, dat wordt ongeveer meegenomen. Hele groepen, ook uh, die zich organiseren. Ik uh, liep op een gegeven moment voorbij een groep brandweermannen... voorbij een groep met artsen, met andere woorden. Uh, er komen veel mensen en het brengt ook een probleem te worden... want het klein is ongeveer een volks. Ja, ze willen een miljoen halen. Gaat dat lukken? Ja. Ja, wat is een miljoen en uh, hoe ziet het eruit op een plein met allemaal hoeken en uh, gaten? Ik bedoel, ik, ik zou nu met mijn uh, gezonde stand zeggen dat het er al vele honderdduizenden zijn. Uh, ik zie nog altijd heel veel mensen aankomen. Het verkeer op de bruggen die naar het plein toe lopen, dat uh, rijdt nog wel. Maar het begint stapvoets te rijden. Want ja, mensen die kunnen het plein niet erop. Als het zo doorgaat, dan zal aan het einde van de middag dat miljoen misschien wel gehaald worden. Ja. Zie je ook militairen? Zie je politie? Politie? Nee, militairen, ja. Militairen die staan nog altijd met de tanks die uh, ze de afgelopen dagen bij de opritten van het plein hebben gehad. Die staan er nog altijd. De mensen moeten daar ook doorheen. Dat zorgt voor een beetje filevorming bij de ingangen van het plein. Maar wat daar ook voor zorgt, en dat is eigenlijk nog wel veel interessanter, is dat daar de demonstranten zelf staan te controleren op de identiteit van de mensen die het plein op willen wij zeggen, we willen ervoor zorgen dat er geen politie of Mubarak aanhangers op het lijn op kunnen eh, komen. Want die zouden dan bijvoorbeeld het leger kunnen gaan provoceren. Uh, de mensen op het plein, is dus er alles aangelegen natuurlijk om dat niet te doen. Het leger heeft gezegd dat ze niet zullen optreden. En de demonstranten willen dus niet in de situatie komen dat het tegen zich genoodzaakt om op te is. Wat is het plan eigenlijk? Als ze met een miljoen zijn of met meer, wat gaat er dan gebeuren? Je hoort verschillende dingen. Uh, er wordt een bijeenkomst van de oppositie midden op het plein georganiseerd. Nou ja, dat zal uh, de meeste mensen die in de zijstraten staan te wachten uh, volledig langs hen heen gaan. Want een echte, serieuze centrale geluidsinstallatie is er niet. Je moet je voorstellen, dit is allemaal ad hoc georganiseerd. Uh, in een land wat al een week plat ligt. Waar de oppositie uh, uh, niet beschoten wordt meer, maar nog altijd niet vrij banen heeft. Dus stel je vooral geen museumpleinachtige uh, tafereel voor. met een centraal podium en een geleide presentatie in een draaiboek. Zo is het absoluut niet. Er zijn uh, geluiden dat er op een gegeven moment uh, uh, gelopen gaat worden. Bijvoorbeeld bij een van Eisen van Mubarak. Maar goed, wie dat initiatief neemt, waar het vandaan komt en hoe het gevolgd wordt... allemaal afwachten. Ja, de sfeer is in elk geval goed, hè? Absoluut. Op het best. koningin best de dag, zeg ik... Sander van Hoorn, op het, uh, bij het Tahrirplein in het centrum van Cairo. Die betogingen die gaan dus door. Egypte lijkt uh, lam te liggen. En uh, het Nederlandse bedrijfsleven dat is daar zeer in geïnteresseerd. In die zin, het wordt op de voet gevolgd allemaal. Want Egypte is een belangrijke handelspartner van Nederland. En wat gebeurt er nou met die handel? Marco Wieshaan is van de verladersorganisatie Evo. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat, wat merken wij van die handel? Wat ligt er zoal in de winkel uit Egypte? We hebben uit Egypte bijvoorbeeld sugarsnaps, spersiebonen, maar ook uh, verse snijbloemen zoals anjers, die, die komen tegenwoordig uit Egypte. Ik en dat je... is toch een, een, een hoeveelheid goederen die in totaalwaarde vertegenwoordigen op jaarbasis van 500 miljoen wat er uit Egypte naar Nederland komt. ...en we exporteren ongeveer aan 1,5 miljard euro richting Egypte. Dus het gaat om een flinke stroom goederen met een stevig economisch belang. En uh, hoe zit het met die belangen? Kunnen die goederen nog wel het land uit? Op dit moment is dat heel lastig, want de havens die worden niet meer bemand. We hebben zojuist gehoord dat er een hoop mensen zich verzamelen op, op de pleinen in Cairo... Uh, ...die eigenlijk hadden moeten werken in, in die havens om die goederen... Uh, op en van de schepen te krijgen. Dat gebeurt op dit moment niet. Waardoor reders uh, nee, op dit moment hun spullen niet meer kunnen afleveren. Nog kunnen ophalen. Dus de, de lijnen van en naar Egypte. Die zijn op dit moment verstoord. Wat kan dat aan schade opleveren? Nou, het is in ieder geval zo dat we er bang voor hoeven te zijn dat er geen sugarsnaps of spersiebonen meer in de winkel te krijgen zijn straks. Die zullen wel aanwezig zijn, maar dat zal wel consequenties kunnen hebben voor de prijs die we ervoor betalen. Want uh, importeurs die zullen het mogelijk ergens anders vandaan moeten gaan halen. Of met duurdere transportmiddelen naar Europa moeten krijgen. Waardoor de prijs van het goed omhoog gaat. Dus de snijbloemen, de boontjes, de sugarsnaps, het wordt duurder allemaal. Dat verwacht u wel. Dat zou heel goed kunnen. Ja, wat als het langer gaat duren. Wat kunt u nou doen als verladersorganisatie? Uh, ziet u er een beetje naar te kijken, net zoals wij hier? Nee, we proberen wel onze leden, laten we zeggen... zo actueel mogelijk van informatie te voorzien. Om ervoor te zorgen dat zij snel kunnen handelen... en daarmee het, het tijdsverlies en dus de schade... zo beperkt mogelijk kunnen houden. En uh, daar, daarin speelt gewoon informatievoorziening... een hele belangrijke rol. We zijn op de hoogte. Meneer Wiesaan van de verladersorganisatie Evo. So. De mededingingsautoriteit NMA heeft vandaag een inval gedaan bij D-reizen, dat is de grootste keten van reisbureaus in Nederland. De inval maakt deel uit van het onderzoek naar prijsafspraken in de reisbranche. Het onderzoek dat vorige week is ingezet, toen bezochten inspecteurskantoren van TUI Nederland, waaronder meer Arke en Holland International onder vallen. Volgens onbevestigde bronnen hebben ook toeroperator Corendon... en reisagentenorganisatie ITAC bezoek van de NMA gekregen.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 Bijvoorbeeld laptops, auto-onderdelen en verf. En ook zou personeel dienstauto's en ander materieel meenemen voor privégebruik. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Nederland had in december de laagste werkloosheid van de eurozone. Volgens cijfers van Eurostat, het Europees Bureau voor de Statistiek... was 4,3 van de beroepsbevolking werkloos. En van de 16 landen in de eurozone in december... had Spanje met ruim 20 het hoogste werkloosheidscijfer. In december zaten in de hele eurozone bijna 16 miljoen mensen zonder werk. Dat zijn er ongeveer 200.000 meer dan een jaar eerder. De CITO-toets, is spannend voor veel kinderen. CITO-toets kun je maken op papier, maar niet alle kinderen doen dat. Een deel van hen, ongeveer 4.000 kinderen, gebruikt de computer. En vanmorgen heeft een deel van die kinderen de CITO-toets niet kunnen doen... want er waren computerproblemen. Karin Alberts vroeg aan directeur Ruiters van basisschool De Springplank... in Huizen wat er vanmorgen misging. Ja, wat gebeurde er? We kwamen er opeens achter dat we niet konden inloggen. En uh, ja, we lachen het aan, CITO gebeld, Nou, constant in gesprek... Via nummerinformatie nog gekeken of er een ander nummer te bereiken was uh, die niet in de gids stond. En dat was inderdaad zo, maar die ook niet te bereiken. Uh, de e-mail kwam niet aan, uh, nou ja, we wisten eigenlijk niet uh, wat er aan de hand was. En toen heeft een collega eens op Twitter gekeken. En uh, toen kwamen we erachter dat er een landelijke storing was. En hoeveel kinderen waren daardoor getroffen? Nou, tien kinderen de, die doen de digitale versie, omdat ze een leerachterstand hebben. En uh, ja, dat is eigenlijk al de kwetsbaarste groep. Die zou je van kunnen verwachten dat die zich het meest nerveus zouden mogen maken over de CITO-toets. En die treft dit. En dat is natuurlijk... Uh, ja, heel vervelend. Ja, was het inderdaad drama voor ze? Nou, dat is voor de kinderen geen drama natuurlijk. Maar wij vinden het wel heel vervelend voor ze. En ik denk niet dat ze daar nou helemaal overstuur van waren. Maar ja, ze moeten hem nog wel maken. Terwijl de rest, uh, nou ja, zeg maar een derde al achter de rug heeft ja. bijna. Want hoe gaat u het oplossen? Nou, uh, we hebben heel snel... 10 MP3 spelers bij elkaar geschareld. En we uh, maken vanmiddag deel 1 van de luisterversie. Zodat ze toch tegelijk met de andere donderdagochtend klaar zijn. En hoe komt u dan aan die luisterversie? Ja, die hadden we ook al besteld. Dus blijkbaar hadden we een, een slecht gevoel. We hebben wel heel veel getest de vorige week, nog twee keer. Uh, gisteren hebben we nog een keer ingelogd. De kinderen hebben hem al een keer ge, digitaal geoefend. Uh, vanmorgen stonden de namen ook allemaal klaar. Maar op het moment Supreme. Uh, Gebeurde er niks. En is het ook met toestemming van CITO dat ze vanmiddag die toets maken? Of is het iets wat de school zelf heeft besloten? Nou, we, hebben, we kunnen CITO niet bereiken en we hebben ook geen zin om er langer op te wachten. Ik heb de onderwijsinspectie gebeld, maar daar reageerde men ook vrij lauw, vond ik zelf. Uh, want dat moesten we dan maar met CITO regelen. Terwijl ik denk, ja, dat is toch wel iets wat de uh, inspectie ook zou moeten weten. En toen... Uh, ja, hij ze dat gelukkig wel uh, verder daar ook terecht gekomen. Nu uh... zijn er nog twee dagen voor de cito um, Gaat u morgen gewoon weer inloggen en dan maar hopen dat het goed komt? Uh, nee, we, daar zijn we van genezen. Daar hebben we ook geen vertrouwen meer in dat het goed komt. Dus we gaan gewoon uh, door met de luisterversie. Niet helemaal vlekkeloos. Begin van de cito -toets. Bijdrage van Karin Alberts. Sport. Die veelbesproken transfer van Bas Dost van Herenveen naar Ajax... die ging gisteravond uiteindelijk niet door. De 21-jarige spits moet zich daarom met tegenzin... weer melden bij de training van de Vriezen. De relatie tussen Dost en het bestuur, technische staf... en de supporters van Herenveen lijkt enorm geschaad. Maar Heerenveen-voorzitter Robert Veenstra is het daar helemaal niet mee eens. Ik vind dat, uh, dat er tijdens de arbitragezaak... Uh, niet zo verschrikkelijk veel harde dingen gezegd zijn... Uh, ik heb een uh, groot compliment ook overgebracht aan, uh, aan Bas Dorst. Uh, op de wijze waarop hij uh, zijn betoog over heeft gehouden. Daar heb ik een, uh, heb ik een groot respect voor. Um, de, ja, partijen hebben, uh, hebben hun visie op het verhaal kunnen geven. Ik heb nou niet de indruk dat er fors uh, uh, uh, met modder is gegooid. Uh, er is een verschil van inzicht uh, heel duidelijk naar voren gekomen. Um, waarbij de partij Dos heeft aangegeven dat er sprake is van een onwerkbare situatie... waarbij uh, wij die mening niet delen. Nou, dat, dat, dat is zo'n punt waar we het dus zeker goed met elkaar over moeten hebben. Maar in het algemeen houdt Veenstra na het afketsen van die transfer van Dos naar Ajax... toch geen goed gevoel over aan de dag van gisteren. Uiteindelijk zijn er allemaal verliezers. Uh, Bas heeft niet zijn transfer, Ajax heeft niet zijn speler... En, uh, en wij hebben niet de transferzond die wij uh, in gedachten hadden als pas uh, toch weg zou gaan. Dus ja, uiteindelijk ziet niemand het gebeel. Nog meer voetbal. Daphne Koster keert binnenkort terug bij Ajax. De aanvoerster van Oranje speelde vorig jaar voor het Amerikaanse Sky Blue... en hoopte meteen aan te sluiten bij AZ, maar kreeg geen toestemming van de KNVB. Het voetbalbond wees op de reglementen dat er niet meer dan vier internationals... bij een eredivisieclub mogen spelen. En met het naderende vertrek van twee Britse internationals bij AZ... is de weg alsnog vrij voor een rentree van Koster. Eens even kijken hoor. Volgens mij gaan we, gaan we nog verder met sport. Nee, volgens mij gaan we naar. Oh, nog veel verder. Ja, ik heb nog veel meer nieuws hier liggen. Een andere international, Anouk Hogendijk, verhuilt na drie seizoenen FC Utrecht voor de Bristol Academy. Hogendijk heeft bij de Britten een contract voor acht maanden getekend. Het vrouwenteam van Bristol speelt in een nieuw op te zetten profcompetitie. En die begint in april. En Ian Torp, nog meer nieuws, geeft morgen een persconferentie... over zijn toekomst als zwemmer. Australië stopte in 2006 met zijn sport... maar hervatte vorige maand de training. Media in Australië verwachten dat de vijfvoudig Olympisch kampioen... zijn rantreen gaat aankondigen. Torp, 28 is hij, beëindigde zijn loopbaan vijf jaar geleden... door motivatieproblemen. Hij was de grote rivaal van Pieter van der Hogeband... die bij de Olympische Spelen van 2000 in Sydney... het goud op de 200 meter vrije slag wegkaapte voor zijn neus. Het is 13 over 12, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Op het Centrale Plein in Cairo hebben zich al honderdduizenden demonstranten verzameld. In het NMA-onderzoek naar prijsafspraken in de reisbranche is een inval gedaan bij D-reizen. En het online maken van de CITO-toets is vanochtend getroffen door een storing. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Jurgen van der Berg. Goedemiddag allemaal, sinds kort is hij de baas bij HP de Tijd... en dus wordt er weer een andere koers gevaren bij dat weekblad. De nieuwe hoofdredacteur Frank Poorthuis is zometeen hier. In het mediaforum waken van Scherrenburg en Aad van der Heuvel... en het gaat onder meer over de rol van Al Jazeera bij de gebeurtenissen in Egypte. De zender heeft het lastig daar. Kantoren worden gesloten, werkvergunningen van verslaggevers zijn ingetrokken. En de directeur van Al Jazeera vertelde in Nieuwsuur dat er ook medewerkers zijn gearresteerd. Yesterday they closed down our offices in Cairo. And they withdrew the accreditation from our reporters. And today they arrested the six of our people there. En in de Nationale Nieuws kunstwijk Tineke Brink uit Wijster. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. RTL Nederland draait weer goed. De zender laat weten dat januari de beste maand sinds 1999 was. In de doelgroep, dat zijn de boodschappers, tussen de 20 en 49 jaar... had RTL een zenderaandeel van bijna 34 procent. Dat is 11 procent meer dan in januari vorig jaar. De Voice of Holland en de TV-kantine worden specifiek genoemd... als programma's die hebben bijgedragen aan het succes. Ook de talkshow Voetbal International blaast mee bij RTL. Zo keek gisteravond een record aantal mensen naar dat programma... Uh, 704.000 waren het er in totaal en dat is 20.000 meer dan het vorige record. Wellicht had het vieren van de verjaardag van Johan Derksen uh, ook meegeholpen. Daardoor kwam er in elk geval één kijker bij, vertelde Derksen zelf aan presentator Wilfred Gené. Ik ben in ieder geval bij de in geslaagd om mijn vrouw wat opgewonden te krijgen... want die kijkt nooit naar ons programma, maar die zit vrijdagavond in de auto... en ja, je kunt geen zender op radio of tv aanzetten of jij komt wel in beeld. En die komt thuis met de boodschap, nou maak je borst maar nat... want Gene heeft aangekondigd, die gaat leuke dingetjes doen. Dus voor het eerst dit jaar kijk ze, dag schat. <lacht> Leuk. Jon Deksen werd onder meer gefeliciteerd door degene die hij altijd bekritiseert... namelijk Wesley Snijder. De eerste aflevering van de Nederlandse versie van de Daily Show heeft 136.000 kijkers getrokken. Dat is een goed resultaat voor Comedy Central, de zender die het uitzendt. De kritieken via Twitter op het programma van Jan van der Wal waren niet mals, maar hij kreeg de zegen van Jon Stewart, die de Daily Show groot heeft gemaakt in de Verenigde Staten. Die vond het overste prijzen dat Van der Wal officieel om toestemming heeft gevraagd om een Nederlandse versie te mogen maken. Meestal stelen ze gewoon onze ideeën al, dus Stewart. Well, I mean, I hate to say anything. Uh, you actually could have done it without us. I don't know if you knew this. No, um, really? Yeah. What we do in this country is uh, we steal ideas. <laughs> They've done that in many other countries with the Daily Show. You guys could have done it as well. It speaks to your national character, to your honesty, that you would actually. Uh, blessing. NOS-correspondent Tim de Wit verlaat Zuid-Afrika... gaat voor de omroep naar Berlijn om daar de tweede man te worden. Eerder werd al bekend dat zijn collega Lucas Waagmeester Zuid-Afrika ook verlaat... en die gaat naar India. Dan een opvallend primeurtje in tijdschriftenland. Redacties doen er van alles aan om op te vallen. En de fashion glossy Gracia komt nu als eerste... met een zingende Ilse de Lange op de cover. Hoofdredacteur Hilmar Mulder legt uit hoe het werkt. Je moet het fysieke magazine in handen hebben... En dan uh, moet je je telefoon richten op de code, zo'n speciale QR-code, die op de cover staat. Die scant dat dan in. En dan zie je Ilse, die op de cover staat, zie je dan ook weer in je telefoon. En dan begint ze te zingen. Speciaal voor jou. Het is een papieren editie die we eigenlijk verrijkt hebben met filmpjes. En dan denk je, dat kan niet... Maar als je dus je smartphone bij de hand hebt, dan kun jij dus uh, je verrijkte uh, gratia bekijken en lezen. In de gratia zelf zijn via die codes ook nog reportages van achter de schermen te zien. Google helpt de twitteraars in Egypte die door het platliggen van het internet niet kunnen twitteren. De dienst heeft na een weekendje doorwerken een paar telefoonnummers opengesteld waarop de berichten kunnen worden ingesproken. Die worden dan automatisch omgezet in een twitterbericht en krijgen ook de hashtag Egypte. Google hoopt dat door het omzeilen van de blokkade meer Egyptenaren hun mening kunnen uiten. De situatie daar in Egypte heeft UPC ertoe toegebracht... om de Engelstalige versie van de tv-zender Al Jazeera weer uit te zenden. Het station werd mei vorig jaar uit het pakket gehaald... omdat er niet veel naar werd gekeken. Maar gezien de spannende ontwikkelingen is Al Jazeera twee weken lang te zien... via digitale UPC-kanaal 407. Ronald Sudmuller aan de telefoon, woordvoerder van UPC. Goedemiddag. Goedemiddag. Kreeg u veel verzoek om de zender weer te kunnen zien? Jazeker. We zagen op Twitter afgelopen weekend veel vragen voorbij komen. Ja, goed, dat heeft ertoe geleid. Dat wij gisteren gelijk aan de slag zijn gegaan om te kijken wat, er, wat we konden betekenen voor de klanten. Ja, nou is Al hier er vorig jaar afgehaald? Eh, achteraf gezien een foute inschatting geweest? Uh, nee, de zender werd niet veel bekeken. We zagen ook op Twitter mensen die nu pas erachter kwamen dat de zender niet meer werd doorgegeven. Uh, dus we denken dat daar wel grond voor was om de zender niet langer door te geven. Uh, het is nu een mooi moment om tijdelijk de zender weer wel door te geven. Ja, van waar eigenlijk die twee weken? U gaat ervan uit dat het binnen twee weken geregeld is. Ja, dat zou mooi zijn. Nee, we hebben toch te maken met, uh, met ruimte en met zenders die, uh, die toegevoegd moeten worden. Uh, we hebben deze uh, periode in ieder geval. Het kan zomaar zijn dat als de situatie uh, langer om aandacht vraagt... dat we wat langer uh, de hier engels doorgaan. Ah, ja En er zijn nog wat meer landen daar in die regio waar toch ook mensen de straat op gaan intussen. Dus het, het, het, kan, het kan nog wel even doorgaan. Ja. Uh, zou zomaar door kunnen gaan. We kijken dan natuurlijk wel of dat daar behoefte uh, aan is. Uh, dit weekend gaven we de klanten aan. We willen Al Jazeera Engels uh, graag ontvangen. Kunnen we uh, uh, doen. Uh, als zij uh, zeggen van ja, er gebeurt veel meer voor langere tijd, dan gaan we weer opnieuw kijken of dat we de zender door kunnen blijven. geven. Nou, uh, hoe werkt zoiets eigenlijk? Kan je dan, bel je Al Jazeera dan van nou, we willen jullie nu toch weer doorgeven. Zeggen zij dan onmiddellijk ja, dat is oké. Okay, maar betaal er nog even wat voor of hoe gaat zoiets? Uh, nee, in dit geval uh, we zenden uh, Al Jazeera Arabisch uit in een Speciaal pakket voor Arabisch sprekende mensen. Dus we hadden die relaties, hadden we al. Dus wat dat betreft was het snel bellen, snel contact, snel regelen. En vervolgens was het dus binnen een dag mogelijk om de zender door te geven. Ja, is de, is de vergoeding voor de zender nu hoger, omdat al hier opeens weer populair is? Oh, nee, dat heeft helemaal niets te maken met, met vergoedingen. Over zouden we daar geen uitspraken over doen. Dit is gewoon een, een, een, een, een afspraak die we hebben kunnen maken. En vervolgens bekijken we wel hoe we dat verder allemaal gaan invullen. Ja, goed, voorlopig, dus twee weken, maar als de politiek. Als situatie daar anders uh, beslist, dan, uh, dan kan het nog wel wat langer zijn, begrijp uh, ik. Ja, en als klanten aangeven behoefte te hebben om uh, deze zender uh, uh, uh, te bekijken, zolang ja. de situatie daar om vraagt. Dank voor de uitleg, uh, Ronald ja, ja. Sudmuller van UPC. En ik zeg nog even bij dat uh, bij Ziggo uh, mensen al konden kijken naar het Engelse al aljazieren, want uh, dat zat daar nog steeds in het pakket. Vanaf deze week wordt het weekblad HP de Tijd en, uh, heeft het een nieuwe hoofdredacteur. Frank Poorthuis is zijn naam en hij wil het over een andere bloeg gaan gooien met het blad. Over het hoe en waarom ga ik nu met hem praten. Dag meneer Poorthuis, goedemiddag. Goedemiddag. Vanmorgen ook een interview in de Volkshand, zag ik. Ja. Uh, u bent de afgelopen jaren nog eens van baan veranderd. Daar werd oh. u ook aan, uh, over gevraagd door de Volksant-redacteur. Ja. En, en u, zegt, u geeft dan als antwoord dat u tot, tot uw 65e bij HP de Tijd blijft. Ik vroeg me even, af, wat gaat u die andere twee jaar dan nog doen? Welke andere twee, jaar? Nou, we moeten toch tot 67 straks doorwerken. Oh, die, die blijf ik er dan ook, hoor. Oh, oké, okay. die 65... Het is meer of... een way of speaking. Ja, precies. Tot uw pensioen gaat u bij HPD. Nou, dat zou ik heel leuk vinden, ja. ja. Bestaat het blad dan nog? Ja, zeker. Ja, ja ik, ik, ik denk dat een blad als HP altijd kan blijven bestaan. Of het nou in geschreven vorm is of op het internet of wat dan ook. Maar wij gaan voor de, de weekbladversie. En ik, er is denk ik nog steeds behoefte aan zo'n blad. Want ja. dat is een van uw opdrachten ongetwijfeld. Die, die oplagen moet weer omhoog, de cijfers. Uh, ik geloof... Ja, oplagen omhoog, advertenties erbij. Uh, mensen die het weer pakken en denken ik wil dat blad lezen. Ja. Oplage 2010 was 25.000. Ja. 2003 nog 40.000. Ja, zo gaat dat soms. Er zitten uh, pieken en dalen in, in onze oplagen, ook in die van andere mensen. En uh, we gaan daar rustig en gestaag aan werken om dat weer omhoog te krijgen. Ja. Nou ja, de vraag is natuurlijk, hoe gaat u dat doen? U hebt uh, uw redactie, uh, geloof ik, gisteren toegesproken. Wat hebt u gezegd? Nou ja, weet je, um, wat zeg ik tegen zo'n redactie? De redactie is, uh, is een vast team dat ook al jaren zit en dat ook al wat mensen heeft zien komen en gaan. Um, je stelt je eerst eens een keer uh, goed voor. En dan, uh, dan moet je ook realiseren dat het de redactie is waar je het ook mee moet doen. Je doet dat echt niet zelf. En uh, uh, wat je als hoofdredacteur voornamelijk probeert te doen... is uh, toch een beetje die, laten we zeggen, tanker. Het is, een, uh, het is een beeld dat we vaker voorkomen, om die tanker een beetje bij te sturen. En te zeggen, we gaan het nu eens uh, uh, iets anders doen. Ja, en we niet... gaan uh, proberen wat andere mensen bij te betrekken. Uh, misschien wat mensen van vroeger, misschien en ik wil ook wat nieuw jong talenten het blad binnenhalen en ik wil zoals ik vanochtend ook in de volkskrant zei de ramen wel wat opengooien. Ja, wat, wat houdt dat in het laatste bijvoorbeeld? Nou, ik vind uh, en dat heb ik de redactie ook gezegd dat uh, ook bij, toen de, in de gesprekken die we hadden uh, voordat ik hier kwam dat het wel wat erg intern gericht is, dat er uh, veel naar binnen wordt gekeken ook zowel in Amsterdam als uh, naar medianews, als, als in Nederland zelf, Nederlandse politiek. Het is wel een heel erg Nederlands blad. En ik wil daar niet een niet-Nederlands blad van maken. Maar ik wil af en toe eens uh, nieuws of leuke of goede verhalen van elders... Ja. Van het blad zien. Ja. U hebt ergens gezegd, uh, het, moet een frisser, uh, het moet weer een fris blad worden en, en minder boos. Ja, ja, er zijn, nou ja God, het is bekend wat de HP de laatste jaren... Uh, een aantal boze mensen in de kolommen wel heeft gehad. En ook graag liet figureren. Ik wil, uh, ik wil daar wel eens... Uh, ook wat optimistische geluiden uh, en wat vrolijke geluiden inzien. Ja, maar betekent dat dan dat die redactie en die columnisten... die dan, laten we zeggen, dat boze een beetje vertegenwoordigen... dat die uh, ineens moeten veranderen? Of gaat u gewoon helemaal nieuwe mensen dit neerzetten? Mm, het is geen boze redactie. Ik heb daar uh, ik heb eerder al met ze gesproken... en ik heb gisteren ook weer een aantal mensen gezien... dat heel graag gewoon een heel leuk en goed blad wil maken. Een blad dat er weer toe doet. En uh, ja, columnisten en medewerkers, dat is een, een schil, zeg maar... om de redactie heen waar ik uh, wel kritisch naar ga kijken. Ja, want ja, die moeten het eigenlijk wel doen natuurlijk. Nou, wij doen het werk en zij doen het werk, we doen het met z'n allen. En ik ga daar gewoon, ik ga een aantal gesprekken voeren de komende tijd... en uh, eens kijken waar ik denk dat vernieuwing nodig is. Nou, uh, er is natuurlijk een hoop gebeurd. Uh, u had het net over een tanker, hè, die metafoor. Uh, ja, ja. Die, die al, uh, het is een tankertje, hè? het is een klein... Uh, nou, oké, okay, tankertje, toch? Uh, in ieder geval is, is die uh, nogal van koers veranderd natuurlijk. Onlangs dus nog onder u, het bewind van uw voorganger, uh, Jan Dijkgraaf... Ja. Die, er, die, die er eigenlijk een hele andere draai in heeft gegeven... dan wat HPD-tijd altijd was... Het ja. betekent dat u nu ook eerst nog op puin moet ruimen dan? Nee, het puin is al geruimd, denk ik. ik uh, dit is een hele uh, fijne, kleine, redelijk kleine redactie. Uh, Puinruimen klinkt veel te erg. Is, uh, ze weten heel precies wat ze willen, samen met mij. En uh, ik, ik ga gewoon ook in de schilder omheen, uh, de freelancers kijken... Uh, waar we wat nieuwe accenten kunnen toevoegen... En, uh, en de redactie zo sturen dat we ook inderdaad wat andere verhalen maken dan we het tot nog toe maakten. Ja. Dijkgraaf heeft hier ook wel eens gezeten. Toen was ja. hij ook net benoemd daar bij ja. HP De Tijd. En uh, Hij wilde bijvoorbeeld meer undercover journalistiek doen. Ja. Uh, nou ja, hij heeft toen, uh, Dat heeft hij ook wel gedaan trouwens. Daar heeft ja. HP De Tijd ook wel nieuws meegemaakt. Bij de PVV toen was dat ja. um, uh, Maar ook, hij, heeft ook, hij was ook betrokken bij dat verhaal natuurlijk van, van dat gegraai in, uh, in de vuilniszakken en zo. Ja. Um, wat, wat, geef eens een voorbeeld van wat voor verhalen u dan graag in het blad zou willen hebben. Ja, kijk, als je dat van zo tevoren kunt, zou willen voorspellen... dan zou ik A, uh, de boel weggeven en B, werkt het ook zo niet. Je, je ziet ontwikkelingen in de samenleving of in de politiek of uh, trends her en der... waarvan je zegt, laten we daar nou eens op in gaan stappen. En uh, onderzoeksjournalistiek is ook niet iets wat je voor de volgende week regelt. Je, je praat met mensen, je zoekt de onderwerpen uit die bij je passen... en daar ga je dan op in. En dat, uh, ik ben gisteren begonnen... Laat ik niet uh, doen alsof het allemaal al klaar is. We gaan, uh, we gaan met die redactie uh, iedere dag brainstormen, praten nadenken, kijken en uh, ergens instappen, in een aantal dingen instappen. En dat geldt ook voor freelancers, die, uh, waarvan ik denk dat er een heleboel in Nederland zijn... die hele goede verhalen kunnen maken. En als die zich laten sturen en aansturen door ons, dan uh, kunnen we een hele eind komen. Ja. En nu zijn het ik ga misschien wel eens weer uh, met wat oude mensen praten... want dat is bekend ook, Dijkgraaf heeft er wel wat mensen uitgegooid... die ja. al, al jarenlang aan het blad verbonden waren, ja. uh, Kuitenbrouwer, uh, Pam. Uh, zijn dat mensen waar u dan in, in kort weer eens op de thee gaat? Nou, misschien ik, uh, dat soort dingen moet je nooit in het openbaar doen. Ik, uh, ik, ik vind, kijk, HP was, was en is eigenlijk nog steeds een prachtblad. Een, uh, een blad met een enorme grote historie die ik nog steeds in dat blad aanwezig is. En in, in sommige dingen, kleine dingen, grote dingen. En ik, zou, uh, ik zou, me, het zou het zeer eervol vinden als een aantal mensen dat vroeger aan het blad heeft meegewerkt... ook nu nog zo denken, nou, ik wil wel eens een keer weer wat doen. Ja. En daar ga ik dan eens met die mensen over praten. Aangevuld met nieuw talent? Zeker, zeker. Want ja. kijk, het dus, uh, de scholen en de universiteiten in Nederland zitten vol met de mensen die allemaal de journalistiek in willen. Nu willen ze meestal naar radio en televisie. Maar er is ook nog heel groot uh, en goed schrijvend talent in Nederland. En uh, dat hoop ik... Uh, toch bij HP weer aan ons te binden. Ja, ik vond het grappig, want in dat volksant interview vanochtend... eindigt u daar ook mee, hè? van uh, een oproep eigenlijk aan iedereen die kan schrijven... van uh, stuur maar wat in. En, uh... Nou ja, zo werkt het dus niet, want voordat ik het weet... zit ik de hele dag alleen maar mails te beantwoorden. <laughs> ik, wil, uh, ik wil alle goede journalisten in Nederland oproepen... wij zijn het podium waar je echt weer hele goede verhalen kwijt kunt ja. Nog even naar die koers, hè? want uh, ja. natuurlijk gaat u een, een stempel daarop drukken... maar uh, van tevoren uh, lekte er al iets uit, hè? De, de voorzitter van de redactieraad... die had het dan weer over dat HP weer uh, wat meer naar de grachtengordel moest kijken... Nou, dat ja, het... dat is toch een beetje um, zeg maar fout geïnterpreteerd, laat ik zeggen, door degene die met hem sprak. Tuurlijk. Ja, zo werkt het. Uh, het geeft ook niet. Um, kijk, wij zijn niet uh, het blad voor de geworden. <tiek> wij zijn een blad dat wel heel veel weet over wat er gebeurt, en daar schrijven we ook over. Maar we zijn ook een blad dat voor mensen die elders in Nederland en, uh, willen weten wat er in de rest van de wereld gebeurt. We zijn een blad voor mensen die in de grote stad wonen, en ook af en toe mensen die niet in de grote stad wonen. Die, uh, die gewoon een blik op de wereld willen, de, denk ik ook gewoon een HP-blik zal zijn. Ja. En wat is dan eigenlijk de eikpersoon? Wat is de typische HP-lezer? Ja, ja. Kijk, de eikpersoon dat doe je denk ik meer met, met een ander soort blad dan wij maken. Wij zijn, wij zijn, wel mensen, wij zijn een blad voor mensen die politiek, cultureel en maatschappelijk echt geïnteresseerd zijn. Die echt de achtergronden willen weten. Die ook eens een heel goed en langdurig interview of een ontzettend goed profiel van iemand willen lezen. Uh, wat je af en toe ook al in de dagbladen ziet... maar waarvan ik denk dat er nog steeds bij weekbladen... ook wel een echt nou. mogelijkheid is om dat te doen. En u zei aan het begin van, uh, ik, ik blijf daar tot mijn pensioen. Uh, uh, en ik, ik vroeg toen, uh, is, dat, is dat blad er dan ook nog steeds? U zei, nou, eventueel gaan we dan verder op, uh, op internet of nou, zo? dat zei ik niet. Ik zei, dat ook wellicht. Kijk, ja, iedereen zit natuurlijk wellicht. te zoeken. Iedereen zit natuurlijk te zoeken naar waar gaat het over tien jaar naartoe. En dat doen wij ook. Wij doen daarmee. Uh, we komen ook al uit op iPad wat ik voor uh, zo'n klein blad als HP ook al heel erg goed vind. Maar ik, als ik het zelf bekijk, als ik zelfs zo'n iPad in mijn hand heb... denk ik ook, dit is ook niet de finale versie van wat we over tien jaar gaan meemaken. En wij zoeken daar net als alle bladen en tijdschriften uh, naar mee. Ja. Wat gaat er gebeuren? Ja. Uh, gisteren begonnen, wanneer bent u tevreden? Mm, ik denk als we eind van dit jaar zwarte cijfers schrijven. En en, of als we heel erg in de buurt komen. En, en wat is dan de ondergrens? Waar moet u dan komen? Nu 25.000... Nou, de cijfers heeft meer met de exportatie van je blad te maken. Het kan ook, kan ook al liggen dat we, dat we zo spannend worden... dat mensen denken, ik wil daar ook wel in adverteren. En als, wij, kijk, als we een kleine oplaag hebben en heel veel advertenties... zijn we ook al een heel eind. Ja, ja precies. Het zit, het, gaat alleen... het, ook, het zit niet alleen in de hoeveelheid uh, abonnees. Maar. Het zit ook in losse verkoop. Het zit ook in adverteerders die zeggen, ja, ik wil daar weer zijn. En het, ik denk dat ze bij ons moeten zijn weer... om een bepaalde groep intelligente lezers te bereiken. We blijven het volgen en wie weet spreken we elkaar over een jaar wel eens weer. Om ja, te kijken hoe het, hoe het dan is. Dank voor nu voor het gesprek en succes met alles. Frank Poorthuis is de nieuwe hoofdredacteur van HP De Tijd. Zometeen na half 1 is er het mediaforum. Dat doen we vandaag met Walker van Scherburg en Aad van Heuvel. Eerst is hier Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. De druk op president Mubarak om af te treden groeit met het uur. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo staan nu honderdduizenden mensen. En ook in de tweede stad van het land, Alexandrië, wordt geprotesteerd. De betogen zijn ze het aftreden van Mubarak, het massale protest verloopt vreedzaam. Iran heeft fel uitgehaald naar Nederland en andere westerse landen die kritiek hebben op de executies die het land heeft uitgevoerd. Het is onacceptabel dat Nederlandse functionarissen zich bemoeien met een Iraanse zaak, zegt een woordvoerder. De Iraanse reactie volgt op de executie van de Iraans-Nederlandse Zagra Bahrami afgelopen zaterdag. De mededingingsautoriteit NMA heeft een inval gedaan bij D-Reizen, de grootste keten van reisbureaus in Nederland. De inval maakt deel uit van een groot onderzoek naar prijsafspraken in de reisbranche. Vorige week bezochten inspecteurskantoren van TUI, waaronder meer Arke en Holland International toe behoren. En Nederland had in december de laagste werkloosheid van de eurozone. Volgens cijfers van Eurostad, het Europees Bureau voor de Statistiek... was 4,3 van de beroepsbevolking werkloos. Van de 16 landen in de eurozone had Spanje... met ruim 20 het hoogste werkloosheidscijfer. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Langs de westkust is de temperatuur inmiddels boven nul, maar elders vriest het nog. Vanmiddag is het eerst nog droog en loopt de temperatuur op naar plus 4 in het westen... en 0 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag gaat het vanuit het noordwesten regenen. Vanavond breidt de regen zich over het hele land uit en kan overgaan in ijzel. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, het oosten van Noord-Brabant... en in Limburg is er kans op gevaarlijke gladheid. Vannacht is het weer droog en wordt het nevelig. De temperatuur ligt vannacht iets boven nul aan zee... en rond of net onder nul in het binnenland. In grote delen van het land kan het vannacht opnieuw glad worden... door bevriezing van natte wegen. Ook de ochtendspits kan hier lokaal nog last van hebben. Morgen overdag is er vrij veel bewolking... maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt morgenmiddag een graad of vijf... en er staat een stevige zuidwestenwind. morgen loopt de temperatuur nog verder op... en met veel wind en regen wordt het herfstachtig. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. En dat doen we vandaag met uh, Bouken van oud-verslaggever van Ondermeer Den Haag vandaag. Uh, journalist voor, voor Tot de Dood erop vol, denk ik. Hè. Dat geldt voor uh, Aad van de Heuvel ook. Ja. Uh, oud programma maken. Ja, nee, ik zeg niet dat dat gelijk morgen moet. Maar ik bedoel, journalist ben je toch gewoon altijd, ja. uh, lijkt me. Uh, welkom allebei. Uh, meneer Van de Heuvel, gisteren de eerste keer de Nederlandse versie van The Daily Show op Comedy Central. Uh, u hebt gekeken ja. met Jan Jaap van der Wal, was leuk. Ik vond het leuk. Ja, ik vond het een, een hartstikke goed begin. Ik zie die Engelse counterpart van hem, of die Amerikaan... John Schallert. ...met uh, buitengewoon veel genoegen. Een hele goede man die heel snel en rap reageert. En iemand die uh, honderdduizenden mensen in Washington op de benen heeft gekregen... om te pleiten voor gezond verstand. <lacht> ja. Nou, die man kan dus nooit meer stuk. Maar ik vond dat, uh, dat, uh, dat het een, een aardig begin was. Was ook de eerste gast het... trouwens, he, van, uh, van Jan was de eerste, Ja, ja, ja het, het programma is nog niet compleet. Uh, moet er moeten nog correspondenten in, heb ik begrepen, en, enzovoort. Maar ik denk dat het wel lukt. Dat is da de eerste positieve reactie die ik nu uh, meekrijg. Ja. En ik, ik heb niet gekeken, uh, maar ik zag op Twitter echt allemaal. Ik moet huilen, verschrikkelijk, afschuwelijk, oh je En geen één positief geluid. Ja één. Ha, ik heb één keer moeten lachen. Dat was het. En nu hoor ik jou ja. enthousiast. Dus ik moet gewoon echt een keer ja. gaan kijken. Kijk, en mensen moeten altijd als ze een programma zien. Uh, even proberen er doorheen te kijken. Het is de eerste van een serie van twaalf in dit geval. Moet een op televisie zou heel verstandig er aan doen... om even twee, drie programma's ja. af te wachten. Het mankeerde ook wel wat het geluid. was niet altijd uh, even goed. Nee, er uh, maar... was van alles wat dat betreft mis. Maar dit, dit, ik denk dat het gaat lukken. Ja. Uh, Wauke van Schermburg, ik, ik las de Volkskrant vanmorgen... en ik dacht ineens, hé, hey, een ingezonde brief. Opinie en debat. Wauke ja. van Schermburg stond er ook onder over de cito toes ja. Wat is de strekking? Uh, nou ja, ik ben uh, ambassadeur van On Stage... En de strekking van die brief is dat ouders uh, op dit moment. zodra je ziet het doet, ontzettend in paniek zijn. Van tevoren al. Als mijn kind maar niet naar het VMBO hoeft. Dat is uh, een soort besmet. Die kinderen horen het allemaal. En als die keus VMBO er toch uitkomt Heb je zo'n kind bijvoorbeeld al uh, ongelukkig. En uh, het motto, de slogan van uh, onstage Stage is dan ook. Je mag van alles worden in je leven. Behalve ongelukkig. En er zijn heel veel VMBO opleidingen. Waar het gewoon goed is. En waar een kind zich goed kan ontplooien. Dus de hele negatieve, uh, dat hele negatieve imago. Van het VMBO. En ik geef toe, markeert overal nog van alles aan. Of, of het mis op veel plaatsen. Maar gaat het om het VMBO? Om de... Of moeten we gewoon de druk bij die, bij die kinderen een beetje wegnemen? Je zou sowieso, uh, uh, sowieso dat idee van ouders... Uh, oh, nee, is niks mis met het VMBO. Of een, lagere op, een andere lagere opleiding. En mag iedereen naartoe, maar niet mijn kind. Dat enorme gepush van kinderen... zouden ouders toch inderdaad ook een stuk minder moeten doen. Laat het kind zich gewoon op eigen manier ontplooien. Ja. Op dezelfde pagina van de Volkskrant... stonden een paar interviews met kinderen. En bij een van die kinderen... De twaalfjarige Jordi stond als headline... Ik weet dat mijn leven van die CITO-toets afhangt. Ja, ja, ja. En daar ja, schrik ik dan van. Dan ja, jongens, wat een ja. druk. Ja. En, en doe daar de als de media, het media het ook nog aan mee, want net was ook weer iets over die cito -toets in het nieuws. Dat, uh, moet, moet nou, dat ik dan denk ook dat het beetje... voornamelijk de ouders zijn, ja, die, zijn die ouder. enorme druk uitoefenen, en die uh, tegen die kinderen zeggen, alles beter dan het MBO. Ja. Uh, Terwijl ouders maar één ding moeten zeggen, is uh, wat mijn kind ook kiest, wat mijn kind ook doet, met of met hoofd, ik ben gewoon trots op mijn kind. Punt. Ja, goed. Nou, uh, wie het na wil lezen, er staat een uh, ingezonden stuk in de Volkskrant, uh, ondertekend onder meer door Wauke van Schermburg. Uh, Egypte, want je kwam hier binnen en zei, daar moet we het vooral over hebben en het gaat ook nergens anders over. Gisteren hebben we het ook uitgebreid over gehad. Uh, heel Nederland lijkt die gebeurtenissen daar uh, te volgen. Uh, en terecht misschien ook wel. Hè. Uh, digitale TV, hebben we net gehoord, UPC springt erop in. Al Jazeera weer terug daar uh, op het digitale kanaal. Fantastisch een UPC. Staat hij de Echt hele dag waar? aan? Uh, ja, hij zo, voor die tijd had ik uh, mijn iPad op schoot. maar had ik iedere keer storingen. En uh, dan was hij een tijdje weg of een uh, bevroren beeld. En nu uh, uh, heeft uh, uh, UPC in al uh, zijn haar. Weet ik weet het niet, goedheid, gezegd. Nou. we doen het toch. Doen zij het goed eigenlijk, Al Jazeera? Ja, ik vind het wel. Ik vind, uh, uh, je krijgt uh, zo uh, ongelooflijk uh, veel te zien. Je zit bijna met, met die demonstranten op het plein. Je bent erbij aanwezig. En, uh, en ik wil me nu niet mengen in het feit dat Al Jazeera... Uh, uh, in de politieke discussie over deze zender... op dit moment is gewoon de zender van de wereld is Al Jazeera. Ja, maar toch, dat, dat, dat is wel een belangrijk element toch, dat, dat, dat politieke, want, want in, in hoeverre, als je daarnaar kijkt, is het nou, wat je wat, je, wat krijg je nou eigenlijk als je daarnaar kijkt? Ah ja, volgens mij krijg je gewoon dezelfde beelden te zien die je uh, vanuit een andere, uh, andere lens, andere camera bij Sky News of CNN uh, krijgt te zien. Uh, die beelden liggen niet om en uh, de commentaren van mensen wat er gaande is, dus letterlijk het verslag, uh, het leger doet dit, de politie doet dus, daar is uh, plundering, uh, dat is gewoon exact hetzelfde. En als je dan, en ik vind je. De politieke discussie over Al Jazeera begint, dan moet je kijken, Al Jazeera gewoon uh, over de hele lange termijn. Nou, Niet alleen focus op dit uh, Egypte. Ik, ik, dit is voor mij de zender op het moment. Ja, Aad van der Heuvel mee eens. Ja, je zit er inderdaad helemaal middenin. Je, je leeft mee, je ziet wat er gebeurt. Uh, vandaag alweer tienduizenden, uh, misschien wel honderd... Misschien halen ze dat miljoen wel. Dus dat zie je allemaal wel. Maar wat ik mis, maar wie zou me dat ook moeten vertellen? is wat staat er nou op de achtergrond? Wie zijn nou die mannen om die Mubarak heen? Dat is dus op de eerste plaats meneer Sulaiman, ja. vicepresident. Ja. Zoals Poetin, de leider aller uh, uh, info, in, informatiediensten daar. Een slecht mens wat dat betreft. Hè, met veel martelingen enzovoort. Maar er staan dus ook een aantal militairen omheen. Wie heeft daar de leiding? Is dat de chef van de luchtmacht, de landmacht, de marine? Want... Ooit komt het moment. Want die Mubarak gaat niet weg. Die, die, die, die kan het zich als mastodon niet voorstellen. dat hij ooit daar zou verdwijnen. Want het volk houdt van hem. en het volk kan niet zonder hem. Wie zijn die mensen die dadelijk zeggen. en nu. Move, nu wegwezen, ja. zoals in Tunesië is gebeurd. Die achtergronden, ja. daar kom je buitengewoon moeilijk ja. achter. Nou ja, goed, we zien overal, uh, dat belicht natuurlijk het, het probleem waar het Westen nu ook mee zit. He, van altijd Mubarak gesteund en ja, mm. straks een mm. machtsvacuum en dan. Wie springt daarin, uh, inderdaad? Ja, dat is dus uh, de grote vraag. En uh, als je het debat gewoon hier in Nederland uh, goed volgt, uh, er zijn uh, uh, mensen die absoluut geloven dat dit uh, niet een uh, moslimbroederschap uh, regime uh, achtige regime uh, wordt, dat them. hier echt het volgend jaar. Maar die geloven daar ook uh, echt in en die verwijt je als het ware als je bang bent dat er toch een uh, radicaal uh, uh, islamitisch regime komt. Uh, en je hebt mensen die gewoon ongelooflijk bezorgd zijn en we weten geen van alle geen voor op dit moment hoe we ook uh, rikken en raden. Uh, wat is nou precies erachter? Wat gaat er precies uh, gebeuren? Dus dat maakt het ook zo ongelooflijk uh, spannend. Ja. We weten dus, we zitten naar die beelden te kijken. En in wezen weten we niets. Hoe is de Nederlandse berichtgeving over deze kwestie? Nou, ik vind dat men het over het algemeen uh, vrij behoorlijk volgt. Ik uh, luister wel nou, naar... De... Nou, nee, uh, uh, dat kun je toch niet menen? Nee, nee maar... Wij, wij hebben geen nieuwszenders, dus uh, men gaat maar naar CNN of naar al de Jira. Nee, of maar als je nou ken naar naar afgelopen RTL vrijdag, Paul Witteman, ja. uh, het, het liep zo hoog op in Egypte. Die toespraak van Mubarak was toen ook bezig. Volgens, ja, 20 ja, seconden, uh, seconden, laat 30 zijn geweest, uh, beeldje. In het weekend, we hebben allemaal hele korte itempjes gezien. Zo van, ja sorry hoor, het is weekend, maandag bent u weer aan de beurt. Ik vind dat echt, de publieke omroep... En met allemaal liefde voor de publieke omroep, dit gewoon niet goed heeft gedaan. Nee, maar we moeten dus eens nadenken. wat bijvoorbeeld in Moerdijk al onlangs weer is gebeurd. Hè? Daar kon het wel, hè, rampenzender. Mm, hallo, de hele ja, dag erop. in nou, ja. Nederland, ja. Nederland, Nederland Nederland ging denken aan. Nou, RTL nee. had het al heel ja, snel. RTL-normale RTL maar... zenders en RTL-7 die insprongen. Ja. De publieke ja. omroep niet, want dat is dus niet mogelijk. Dat is wij. En ja. dat is iets om eens heel goed over na te denken. Wat doen wij eigenlijk bij dit soort voorkomende calamiteiten? Wat doen wij als er uh, uh, gebeurt wat er nu gebeurt in Nederland? Egypte en daarvoor in Tunesië. Die bijeenkomst trouwens nu op dat plein... wordt wel geloof ik, live uitgezonden ja, vanaf, vanaf vanmiddag. We leren, we leren langzaam. En Al Jazeera meldt daarover nu... dat er intussen al een miljoen betogers op dat plein staan. Dan hebben ze het in dus het gehaald, ja. Andere kwestie die gisteren ook in het nieuws uh, was... Uh, behalve Egypte... was uh, de in Iran ter dood gebrachte Zahra Bahrami. Uh, het blijkt nu dat zij eerder ook in Nederland is veroordeeld... voor het bezit van drugs. Er kwam nieuwsuur gisteravond mee. Wat over, volgens mij niks afdoet aan wat, het vreselijke wat daar gebeurd is. Maar... In de media was toch wel de veroordeling onmiddellijk naar richting Iran welke uh, verschil? Nou ja, je ziet uh, wat er gebeurt, hè, waar ook uh, de journalistiek zich schuldig aan maakt. Uh, een uh, een, ne een, een Nederlands-Iraanse die daar uh, op een afgrijzelijke manier, er geen misverstand over in de, zi in de cel zit en met uh, niemand meer contact heeft. Advocaat die vergeet voor de vechten. En je weet dat het verkeerd gaat. En uh, dan blijkt dat ze niet zo'n onbesmet verleden had. En, Terwijl dat echt zo lang al aan de gang is... dat de media, dus dat is wel een compliment voor Nieuwsuur... media hadden dit toch eerder moeten ontdekken. Maar we hebben dan allemaal zoiets... jee, er wordt onrecht gedaan aan iemand het is een afschuwelijk regime. Uh, dus uh, iemand wordt ook meteen uh, heilig uh, verklaard. Uh, geen misverstand. Ik bedoel, al had ze duizend kilo uh, cocaïne uh, gesmokkeld. Het is natuurlijk krankzinnig om een vrouw daarvoor op te knopen. En dan zeker op deze manier. Maar uh, ik vind het wel een beetje falen van uh, de media. Jo, bedoel, uh, we hollen toch te makkelijk... Uh, achter uh, uh, um, ja, het, het gevoel van aan. Ten meer daar het gerucht eerder ging... Hè, dat die vrouw uh, eerder iets met drugs te maken zou hebben gehad... Uh, had toch eens iemand even erachteraan moeten gaan. En ja, zo moeilijk moet het niet zijn. Want ze is veroordeeld. En ze heeft volgens de Volkskrant vanmorgen ook in de cel gezeten. Ja. Dus dat is nou niet zo moeilijk te achterhalen. Nee. Niet nogmaals dat het iets afdoet nee. aan de verschrikkingen uh, die daar gebeuren. en de doodstraf van iemand op een uh, binnenplaats van een sinistere gevangenis die daarop gaan. Ja. En, en, en, en, en de discussie hier, hier in Nederland. Geloven, maar je, je moet wel beter geïnformeerd zijn. En niet direct gaan ja. roepen van uh, dat de beschuldiging. dat zij verdovende middelen in haar bezit zou hebben gehad... daar in Teheran ja. uit de lucht gegrepen ja. Ja. is. is ja. nog, nog iets anders, want de, de berichtgeving hier... concentreert zich natuurlijk ook vooral op, op de discussie... of, of uh, nou ja, buitenlandse zaken er wel genoeg aan gedaan heeft. En daar krijg je natuurlijk maar geen zicht op... omdat dat alles uh, zich achter de scherm ook Nee, maar dat is... Uh, ik heb gisteren goed naar meneer Pechtold zitten luisteren... die vragen stelde ja. en die bleef maar aandringen met die vraag... maar wat heeft de minister nou persoonlijk gedaan... En ik denk dat hij daar een punt mee heeft. Ik denk dat diplomaten hun werk hebben gedaan... dat de stille diplomatie is bedreven. Maar wat heeft hij nou zelf gedaan? En dat deed mij denken aan zijn voorganger Bot... die destijds met die kinderen in Syrië ja. bezig is geweest. Ja, enorm... Uh, ik, ik denk dat uh, deze man eigenlijk persoonlijk heel, heel weinig heeft gedaan. Behalve dan bij de Amerikanen geïnformeerd... of dat vliegtuig van die minister wel volgetankt moest worden. Nou, dat mocht niet van die Amerikanen. Dat zou wel eens tegen de boycott kunnen zijn. En toen, is die, uh, toen heeft die minister gezegd... nou, Tabé dan en zijn, uh, zijn vervanger die kwam... die wenste Roosentaal niet te ontvangen. Nou, als ik dat hoor, denk ik, nee... Ik denk niet dat hij zo'n volle gewicht uh, ja. in de schaal heeft geworpen. Nog één ding. Het slaat uh, eigenlijk, eigenlijk helemaal niks op om daarmee te eindigen... Als, als we het hebben gehad over waar we het over hebben gehad. Maar Coffee Max, uh, wie kent het niet, dat programma? Het is het tegenover... nou, heel veel mensen kennen het niet, hoor. <laughs> <laughs> heb jij het wel eens gezien? Of niet? <laughs> ik, heb, ja, ik heb af en toe wel eens uh, even gekeken wat het nieuw was. Van wat gebeurt daar nou en zo? Nou, er gebeurt niet veel. Nee. Ja, van Heuvels? Uh... ja. Altijd de dat de dus Ik heb last van Max dat de kijkdichtheid tegenvalt... en dat men nu het zappen probeert ja. te voorkomen... door, de, door geen applaus, applaus meer ja. te geven. Precies, dat is het ik, nieuwtje. Max stop met het applaus tussen de items door. Donder toch op, man. Kijk nou eens naar de kwaliteit van dat programma. Ga nou eens een beetje op volwassen manier met kijkers om. Uh, stel nou eens een presentator of een presentatrice aan... die uh, begrijpt wat Al Jira vandaag de dag aan het doen is... en doet daar eens iets aan in die ochtenduren. Je wordt toch allemaal behandeld als kleuters. Jongens. En dan gaan ze het applaus afstaffen. Ja, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen dat uh, uh, ik toen ik er, uh, langs uh, Zepten even bleef hangen... het uh, wel een beetje een uh, infantiel uh, toontje is. En ik vind dat heel een erg... Beetje? Ben, uh, nou ja, ik weet je, ik wil niet meteen van die enorm... want ik sta toch al zo berucht om een uh, overdrijving. Ik ken bekend om een berucht overdrijvingen. Maar uh, uh, ik, ik vind wel... Uh, kijkers, die uh, s'morgens kijken uh, op dat tijdstip, uh, zul je toch serieus moeten nemen. Serieus dan nu het geval is. Het floddelt overal een beetje langs. Mm het -hmm. blijft niks hangen. Het gaat over uh, uh, hondjes, katjes. Uh, weet ik het allemaal uh, voor flauwke. Dus applaus moet Plus, blijven, Ik de inhoud ik ook moet vind, beter. En ik, vind het een beetje, ik vind het een beetje lullig om te zeggen. Maar ik heb toen ook gezien het interview met uh, Zet Gijkma, Ja. En dat zijn vier vijf verplichte vraagjes. En er gebeurt dus op totaal niets aan die tafel. En da dat ben ik dan eens met Aad. Zet daar dan ook een goede presentator neer... Ja. en zorg dat je al die vijftig-plussers uh, serieus neemt. Doe dat dan gewoon ook heel erg goed. Ja, goed. Daar, we, we, we doen even applaus zo. Uh, wat... We ze Hier <lacht> zet echt Dank voor jullie bijdrage aan het uh, mediaforum. Uh, welke <lacht> van Schelenburg en Aad van de Heuvel. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz met Tineke Brink... uit het Drentse Wijster. Eerst is hier Nora Jones.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 van uh, 2004, dit liedje Nora Jones en Sunrise. Tineke Brink is hier, woont in Wijster, 62 jaar... en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Welkom. Dank je. Wijster, tussen Hogeveen en Bijlen? Uh, ja, het grens aan Bijlen. Ja. Ja, ja. Of, of dus op het Drentse platteland. Wat, wat doet u daar? Uh, ik ben uh, huisvrouw en uh, ik heb veel vrije tijd. Ik mag graag tuinieren en vrijwilligerswerk doe ik erg veel. En wat voor vrijwilligerswerk is dat? In de kerk onder andere, bij uh, het Rooie Kruis. Kijk aan. Ja. En, en, en zo komt uw tijd door? Uh, heel, heel zeker. Maar ja. vooral tuinieren. En, maar als je daar woont, heb je ook een mooie grote tuin, lijkt, of niet? Dat, die is zeer ruim, ja. <laughs> ja. Dus er valt wel genoeg ja, te doen. Ja. Um, nou, eens kijken of u het nieuws ook een beetje gevolgd hebt. 60 punten, dat was gisteren de score die, die, die te, te kloppen is. Uh, we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. I want to. Loket voor de voetbaltransfers is weer dicht. Alsof de crisis er niet is, terwijl de ene naar de andere voetballer van club. Feyenoord huurde mensen, Feyenoord heeft niet veel geld. Uh, Suren Larsen. Ja, deze joker noemen ze hem. Uh, 1,93 meter. 93, hele grote, sterke vent. Uh, maar ook geen briljant voetballer. You can play that game, Met Bobby Brown erbij. Wie wil dat niet horen, zo op zo'n uh, dinsdag als deze. Het was een spannende laatste dag van de transferperiode in het betaalde voetbal. Hier is vraag 1. Het ging gisteren vooral over een speler van Heerenveen, die doorgraag naar Ajax had gewild, maar die vliegen ging dus uiteindelijk niet op. Wat is de naam van deze voetballer? Dost. Bas Dost is het goed. Ondanks een spoedarbitrage en zelfs ook medische keuring bij Ajax... zag Bos Do Bas Dost gisteravond laat zijn gehoopte overgang naar Ajax niet doorgaan. De spits blijft dus minimaal een half jaar bij Heerenveen. Vraag 2. Ajax had interesse in Bas Dost... omdat Luis Suarez de club verlaat om bij Liverpool te gaan spelen. Hij zou daar samen met Fernando Torres het aanvalsduo gaan vormen... Maar die Torres die maakte op het laatste moment ook een overstap. Naar welke club vertrok deze Spaanse spits? Chelsea. U zit aardig in het voetballen. <lacht> Heel goed. Uh, er was ook haast bij gewoden. Torres werd per helikopter opgepikt na de training voor de onderhandelingen in Londen. Uh, voor Torres is het op uh, vijf na grootste geldbedrag ooit bij een voetbaltransfer gemoeid. Namelijk 58 miljoen euro. Dat gaan wij niet halen, mevrouw Brink. Zeker niet. Nee. Ik weet niet of ook daar gelukkig mee worden. Nee, zo is het ook nog eens een keer. Vraag 3. Voor vijf andere spelers werd dus nog meer betaald. Zo bracht Zinedine Zidaan 75,8 miljoen euro op. Ook voor Slatan Ibrahimovic, 66 miljoen. KK, 65 miljoen. En Luis Figo, 61 miljoen, werd meer betaald. Maar ook hier heb je natuurlijk een baas boven baas. Eén speler bracht in 2009 een recordbedrag op, namelijk 94 miljoen euro. Wie is dat? Ronaldinho. Dat is niet goed, want dat is ook een voetballer. Dus u hebt wel iets van de klok in de klepel, want ja. het is namelijk Cristiano Ronaldo. Real Madrid betaalde dit bedrag aan Manchester United... voor de komst van deze Portugese voetballer. 2009 was een topjaar voor Cristiano Ronaldo. Hij werd in dat jaar ook nog uitgeroepen tot meest sexy man ter wereld. We gaan naar de vraag vier. Dat is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het enige wat, wat er gebeurd is, uh, op het moment dat dat gebeurde... hebben we twee dingen gedaan. We hebben het kort geding aangespannen van we willen niet dat het uitgezonden wordt. En aan de andere kant hebben we aangifte gedaan. Albert Verlinde. En dat is goed. Het OM moet uh, BNN vervolgen voor het maken van uh, onrechtmatige geluidsopnames... van gesprekken van Albert Verlinde en zijn partner Onne Hoes. En dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Vraag 5 Ze hebben aangifte gedaan tegen drie partijen... maar BNN werd niet vervolgd. De twee presentatoren, tegen wie Verlinde en Hoes aangifte deden... moesten wel een boete van 500 euro betalen. Het ging om Sophie Hilbrand. En wie was die andere presentator die moest betalen? Dat antwoord weet ik niet. Het was Fidemon Wesselink... We gaan naar de laatste vraag. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus we zoeken zo meteen een naam. Een persoon uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk: wie bedoelen wij hier als u het antwoord denkt te weten? Onmiddellijk stoproepen. En dan zijn dit de aanwijzingen. 4. Vier. Ook 4 maal was voor mij geen scheepsrecht. 3. Nu ga ik voor verantwoord en duurzaam ondernemerschap. 2. Ik blijf als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit verbonden. Jan-Peter. Balkenende. Ja, het is alsof u dagelijks bij hem op de koffie zit. Nee, dat nog niet. Nee, het is inderdaad goed, Jan-Peter Balkende. Die eerste aanwijzing had te maken natuurlijk met zijn kabinetten, die allemaal vielen eigenlijk. De vierde ook nog. Hij, heeft zich daar, hij gaat zich bezighouden met verantwoord en duurzaam ondernemerschap. Blijf verbonden aan die Erasmus Universiteit. En per 1 april deed hij, treedt hij in dienst als partner bij Ernst Young. Jong. Um, dat is goed. Goed gespeeld. Factor is 5, dus daarmee spelen we zometeen uh, deel 2 van de quiz. Ik ben het hm? eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. En wordt er gewoon voor rappie gehaald. Het gaat tegenwoordig. Joder, dan blik business. Je, als je apen krijgt, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag de, de stelling. Het moet snel recht worden toegepast bij de holocaustontkenning. Um, het gaat over de brief van het Centraal Joods Overleg naar de Kamer. Die debatteren morgen over het toenemende antisemitisme in Nederland. En daarin vraagt dat CEO, het Centraal Joods Overleg, om een aparte aanpak van antisemitisme omdat dat nu te veel verstopt zit in de algemene bestrijding van discriminatie. De stelling dus, er moet snel recht worden toegepast bij de holocaust ontkenning. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stam.nl. En ook twitteren naar atstam.nl. En dan ben ik terug bij Tineke Brink, die uh, is hier uh, in... De Nationale Nieuwsquiz, we gaan deel 2 spelen. Factor 5, de uh, hoogste score is 60, dus bij 12 vragen goed is het gelijk spel. Tot nu toe, dus beter is gewoon meer dan 12. Uh, daarvoor 90 seconden de tijd. Als een antwoord niet uh, duidelijk is of het komt niet snel op, uh, pas roepen. Dan stel ik snel de volgende vraag. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Wat maken de leerlingen van groep 8 van ongeveer 6200 basisscholen vandaag? het toetsen Dat is goed, de uitbaten van welke trein is in financiële problemen geraakt? Pas. Vira. Hoe heet de minister die zegt dat hij alles heeft gedaan om de executie van Zara Bahrami te voorkomen? Rozenten. Is goed. Welke bierfabrikant heeft de productie in Egypte stilgelegd vanwege onrusten? Is goed. Naar welke club vertrekt Feyenoord spelen Castanjos na dit seizoen? Pas. Internationale. De oudste man ter wereld is overleden. Hoe oud was die? Pas. 115. In welk aziatisch land heeft een popster een hoge celstraf gekregen? In vanwege een zedenzaak. Is goed. Kandidaten van welke partij hebben volgens collega-politici een spreekverbod gekregen? Pvv. Is goed. Wie is uit de musical herinnert u zich deze nog? Eh, uh, uh, uh, uh, stop. Pas. Lange Frans. Yeah. Welk bedrijf heeft goedkeuring van de vakbonden gekregen... om te reorganiseren? Pas. TNT. Wat is de naam van de James Bond-componist... die op 77-jarige leeftijd is overleden? Is goed. Hoe heet de 35-jarige oud-international... die zijn voetbalcarrière per direct beëindigt? Uh, stop. Patrick Power. In Dierenpark Amersfoort... is wat voor dier doodgebeten door zijn moeder, een panter? Welke partij heeft voorgesteld om pensioenfondsen te laten investeren in scholen? PvdA. Van Vanwege wat hebben honderden Japanners maandag hun huizen moeten verlaten? Het vulkaan uit Barsting. Is goed. Welk land is bereid zijn omstreden mediawet aan te passen? Hongarije. Is goed. Wie was in 2010 de bestverdienende Nederlandse sporter? Robin. Is goed. In het centrum van welke gemeente is te, ve te vergeefs gezocht... naar een begraven Duitse militair? Is goed. Welk Nederlandse ramp is gisteren en vandaag herdacht? Uh, februari ramp. De februari ramp. Het is de watersnoodramp. ja, ja. ja. Uh, wat denkt u? Geen idee. Het is net niet. Tenminste, niet genoeg om over die 60 heen te gaan. 10 vragen goed in, uh, in het kanon. Het uh, be begon heel goed. Er ja. zat een tussenstukje in, daar uh, waren we een paar missen in en uh, nou ja, op het eind uh, ook nog wel weer gescoord. 10. En dat betekent dus keer 5 is 50. Nee. We kunnen er niks anders van maken. Nee. De cijfers liegen niet in dit geval. Nee, zeker niet. Um, u krijgt van ons twee kaarten voor beeld en geluid. Hier aan het begin van het Mediapark. Niet te missen pand, prachtige kleuren en er zijn allemaal leuke dingen te zien. Um, u krijgt een lunchradio mee en een mok. Oké. Okay. En een Dank goede wel. reis terug naar Wijster. Dank u. Fijn dat u er was. Tineke Brink was dat. Um, wij gaan u doorverwijzen naar kwart over want dat melden wij ons uh, weer. En dan gaat het over DNA. Natuurlijk veel over te doen uh, in allerlei uh, juridische kwesties. Maar je kan tegenwoordig ook gewoon iets van je DNA opsturen naar een bedrijf in Amerika. en Dan krijg je gewoon een hele lijst terug met uh, alles erop en eraan wat er aan je mankeert. Ja, hoe werkt dat dan eigenlijk en is dat überhaupt wenselijk? Daar gaan we het over hebben straks met iemand die dat heeft gedaan. Om kwart over één dus, dan melden wij ons weer. Nu is het NOS Journaal.